Kofi Annan is aangekomen in Syrië. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga gaat praten met president Assad... en met vertegenwoordigers van de oppositie. Annan zei vooraf dat hij concrete plannen heeft om een eind te maken aan het geweld in Syrië. Maar details gaf hij niet. Het weer vanochtend bevolkt met kans op wat regen. Vanmiddag vanuit het noordwesten droog en af en toe zon. Maximumtemperatuur 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Drie minuten over team. Welkom bij het laatste uur van de Show. Over een minuut of twintig, zoals altijd, is er een chef boeken. Dat is deze keer Pieter Steins... Goedemorgen. Uh, de Boekenweek, neem ik aan, werpt behoorlijk schaduw vooruit of is dat niet zo? Ja, ja natuurlijk. Wat denk jij? Uh, wie zit er hier naast mij in de studio? Ja. Tom van <laughs> De auteur van het Boekenweekgeschreven. De, de auteur van, van het Boekenweekgeschreven. Ja. Dus daar hoef ik het niet over te hebben. Maar dinsdag natuurlijk het boekenbal waarmee alles uh, open gaat. Ik hoop dat iedereen hier aanwezig ook uh, zijn kaartjes binnen heeft. En, uh, kan ik wel. Jij ja. ja? <laughs> ja, ja. ook? Dus, uh, kom jij ook? Ja, ik kom ook, denk ik. Ja. Dat is een goed idee. <laughs> Zoals gebruikelijk uh, is het thema weer niet echt ongelooflijk spiritueel. Vriendschap. Nou, is het toch wel mooi? Ja, het is een mooi thema, maar het is ook wel. Vind je het allemaal sukkelig? Eraan... Ik vind het wel mooi. Ja, het is een ja. algemeen. Ja, ja, het is de algemene. Ja. Al, die ongemakken, daar Vriendschap en andere ongemakken. Ja, dat, dat, dat is waar. Maakt, uh... En daar zit de grap in, inderdaad. Uh, okay. Nou, er zijn, komen dan natuurlijk uh, tegen gelegenheid van die boekenweek. Uh, een, he een hele stroom van gelegenheid uitgaafjes komen op. Oh. Uh, ik heb hier liggen. Een heel klein uh, vierkant boekje voor de webcam-kijkers. Hartstikke nu te dik, zien. joh. Het is heel dik, maar dat komt dus omdat het hele kleine bladzijtjes ah. zijn. Um, dat is literaire vriendschappen en andere misverstanden. Dus een kleine variatie op het thema van Piet Kalis. En dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, Hij is jarenlang journalist geweest bij diverse kranten. Oh. Uh, Gooi je een eenlander, Algemeen Handelsblad... en dan hoor je al een klein beetje dat het echt de oude tijd was. HP, in de tijd dat daar nog serieuze literaire stukken in verschenen. Uh, hij heeft van alles heeft die, uh, heeft die, uh, gedaan en daar heeft hij er een soort boekje van gemaakt. Uh, het, is een, uh, ja, het is een beetje een, een kappelend boekje met, uh, met vriendelijke anekdotes over schrijvers. En dat, eigenlijk is het aardigste er nog van, maar dat is wel op een soort uh, abstract niveau... Dat een heleboel van de schrijvers waar hij het over heeft, die, uh, die ken je gewoon totaal niet meer. Dit nee. geeft dus heel echt de betrekkelijkheid van de roem aan. Is iemand? Bedoel, nou ja, ja nou, dan ga jij zeggen dat je ze allemaal kent natuurlijk. Ja. Nee, laat uh. ik dat doen. Helma, Wolf, Kat. Ja. Nee, die ken ik ook niet meer. Hoe is het daarmee eigenlijk? Nee? <laughs> nou, ik dat zie dat ze in 1979 is overleden. Okay. Oh. Henry Bruning, Salvador Hertog, Frits van der Meer. Ja, de. Um, ja. Ja. Ja. Nou, van der Meer. Ja. Op, op, op, op. Nee, dat was die, nee, dat was die, die, die, die, die bedrieger, die zeer ook van der Meer? Nee, nee, die, die, die, die meubelketen, die ja, heeft ja, van ja. Ja. Okay. Maar maar de Meer, dat is het toch? Waar ze Max wel uitzochten. Ja. Van daar bedoel je? Ja, van van Meegeren, oh ja. Nee, maar, ja, ja. Stop, um, ja, dit, is, dit is natuurlijk een, uh, het, het, het is een grappig boekje, maar het is vooral ja, nee. al die herinneringen aan wat in het eerste hoofdstuk Vergeelde Portretten heet, daar kan je niet zo heel veel meer, omdat je die mensen niet meer kent. Goed, ik heb nog twee andere dingetjes voor de boekenwijk die ik alleen zal noemen. Uh, er is een uitgaafje verschenen en dat is dan wel weer serieus van Cicero, de Romeinse redenaar, die ook uh, filosofische dialogen schreef. En die heeft een boek geschreven over de vriendschap. Een heel bescheiden boekje. Het is dus heel mooi klein uitgegeven. Ja. En daarvan zou ik eigenlijk willen zeggen dat dat nou de enige echte serieuze gelegenheidsuitgave van, uh, van de Boekenweek is. En er is natuurlijk het uh, zogeheten Boekenweek-essay van Nico Dijkshoorn, oh. Verder Alles Goed. Uh, dat is een, uh, een fictieve briefnovelle. Zo kan je het het beste noemen. Zijn grote voorbeeld is Gerard Reven. Die heeft dat soort, dat soort dingen ook gedaan. En die, hier is het thema wel vriendschap. Want bij het essay moet het aan het thema gerelateerd zijn... in tegenstelling tot het Boekenweekgeschenk... waar we het over gaan hebben. Um, en ik ga er ook nog iets meer over zeggen... want dan ga ik ook een ander boek van Nico Dijkzor nog bespreken... Um, maar is, dit is ook een beetje, ja, het, zijn, het zijn grappige stukjes, grappige brieven... Oh. Die, uh, die hij schrijft aan een vriend, die hij de vriendschap opzegt. Omdat hij hem zeer teleurgesteld heeft aan zijn dochter, aan de slager. Want het is natuurlijk Nico Dijtshoorn, toffe jongens. Uh, uh, originele invalshoek. Um, maar ik zeg alvast dat, uh, dat dit boekenweek-essay toch minder is... dan het eigenlijke boek dat hij heeft laten verschijnen. En daar ga ik het over hebben. Nooit ziek geweest. En de andere twee titels? En de andere zijn Alessandro Barrico, de barbaar. Dat is een herziene uitgave van echt een klassiek boek. Ik heb nog een leftover van de vorige keer ja. uh, van Edgar Kerret. En wie weet, als ik nog uh, <laughs> tijd heb, dan uh, ga ik nog even een boek noemen. Dat echt, uh, ja. Maar dat gaat echt alleen maar om het beeld over de geschiedenis van het gedrukte boek. Echt een fantastisch kijkboek. Nou, okay. Je mag net zoveel boeken doen als je wilt, maar gewoon maar moet je... binnen de tijd. Nou ja. Ja, ik leg per mijn horloge minder, Ja, minder, ja. Dat is een simpel, simpele rekensom. Het is wat, hè? Ja, okay. ja, het is heel erg, ja. Dat allemaal dadelijk. Dus we besluiten een nieuwsshow vandaag... met een bijzondere reportage van fotograaf Daan Paans. Dan gaat het over de machinerie... die een tweede leven mogelijk maakt. Nou, moet maken in ieder geval, denken ze. Goed. We beginnen met een bizar ongeluk. Ja, de Boekenweek staat dus voor de deur. Dit jaar het thema, u hoorde het net... vriendschap en andere ongemakken. En het eh, geschenk staat dan op zich, hoeft niet met vriendschap te maken te hebben. Dit jaar mocht de Vlaamse schrijver Tom Lanois het uit zijn pen laten vloeien. En hij schreef heldere hemel. En dat is gebaseerd op een bizar ongeval met een straaljager... eind jaren tachtig in België. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja, je ziet er fit uit. Ja. Want je denkt, ik heb een zware week voor de boeg. Ik heb zware drie weken voor de boeg. Want het is gelukt om uh, eindelijk voor de eerste keer in bijna tachtig jaar traditie... Ook het, uh, het Boekenweekgeschenk in Vlaanderen, daar heet het dan Geschenkboek, want eh, ja. die taal verschilt af en toe. Ja. Uh, om het ook daar uh, Is dat mee nu te lanceren. Pas? Dus ja. niet pas de allereerste keer. Ik was zo gefrustreerd toen een van de beste. Ja. Ook niet uh, toen Klaus zit, ja. Hugo Klaus, ja, de, de Zwaardvis, was ja, een echt, echt hele mooie mm -hmm. Boekenweekgeschenken. Dat was niet leverbaar, niet, dat kon je niet te pakken krijgen ja. in ja. Vlaanderen. Dat vond ik zo frustrerend. En dit is nou wel uh, voor gelukt. Voor mij is dat leuk. Ik neem aan ook voor de boekhandelaar in België. Maar het, het echte succes van uh, mijn boekenwekenschenk zou er pas uit bestaan. Ik richt mij nu naar de nieuwe baas van het fonds. Uh, hey, voor de letterfonds. Letteren. Ja? Pieter Steins dus. Ja? Ja, bij ons is het gewoon fonds voor de Vlaamse Letter. Ja? Het verschilt altijd toch een nou, beetje. Ja. Uh, we moeten die traditie echt vestigen. Vasthouden, we hebben niet dus. zo'n groot taalgebied als we kijken naar de Chinezen in vergelijking. Maar dit moeten we nou toch samen echt vanaf nu beginnen te doen. Ja, uh, En dat betekent wel voor jou dat je zowel op pad moet in Nederland als in Vlaanderen. Dus het maakt het voor die boekenweek uh, geschenk auteur alleen maar uh, zwaarder. En het verdubbelde interviews ja Nou ja, goed. Oké, je zit er nog bij. ik heb me voorbereid. Ik heb in Zuid-Afrika elke dag massage. Het is een beetje zoals die Japanse runder heb ik me voorbereid. Rest, Mozart en massage. En dan hoop ik maar dat ik het einde haal. En je hebt er nog een kleurtje bij gekregen? Ja, in de zon. Dus bovendien. Heel goed. Daar is zon. In Nederland ben je natuurlijk geliefd, beroemd, bekend. Maar toch staat er dan op het boekje Lanwa. Dus l a dus Fonetisch een fonetische ja. naam. Ja. Wat is dat een grapje of zo? Met ontwerp want, het kwam er mee af fout? die wel een eye catcher, uh, maar wat tegelijkertijd toch uh, ook eindelijk eens de record straight zou zetten, want het is nou, Ik Zeggen veel mensen naar veel. Nichtje, uh, Lanois. lanouie tegen. Eve die heeft de tijd gewerkt bij de stad Den Haag. Zij woont in Nederland. Ja. En zelfs die moest dan... Uh, die kreeg dan uh, aan de telefoon of zo van... Uh, Lanwa, spel dat eens. Begon ze zelf haar eigen naam te spelen. Dan kreeg ze vaak door... Nee, hoor, zo spel je dat niet. Ja. Dus we hebben nou uh, met dat de dacht. hele familie okay. een krijgsraad gehouden. Lanwa, zo staat het erop. Oké. Okay. En dan mag je het zo uitspreken. Hey, toen je de opdracht kreeg om het boekenweekgeschenk te schrijven, wist je toen dat het thema vriendschap zou zijn? Ja, onmiddellijk. Maar en toen heb je niet... Ja, dat, weet ik, dat hoeft niet, maar heb je het nog overwogen? Dat je dacht het is een thema waar ik ook best wel alle nee, kanten mee uit het, kan? Nee, je laat je toch niet door... Enfin, nee. ja, nou, ik zou het ook niet uitsluiten als ik een goed onderwerp zou hebben gevonden wat erbij past, maar ik vond dit nou toch wel belangrijk. Het is altijd handig, denk ik om te vertrekken vanuit de waar gebeurd feit. Wat had gekund bijvoorbeeld, misschien doe ik dat wel nog eens, bedenk ik nou opeens het leven van Jacob Israël de Haan. Als ik de titels hoor die hier vernoemd worden, hij is degene die de onsterfelijke dichtregels heeft geschreven en in geen ogen las ik immer meer naar vriendschap zulk een mateloos verlangen hij heeft ook een leven wat vervuld moet worden. Hij is de eerste politieke moord in, in Jeruzalem. Hij is ook eigenlijk weggelopen. Hij werkte bij NSC Handelsblad ook, zoals Pieter. Uh, maar al lang geleden, de schrijver van pijpenlijntjes. Ja, Dat zou ook een pathologie. mogelijkheid zijn. Ja, en dat dus je zou boek, kunnen vertrekken ja. van zoiets. En dat, dat zou dan een documentair verhaal ja. zijn. Dat, je, dat beperkt je. Dat had ook gekund. Maar goed, het is nu geworden heldere hemel. Uh, dat is dus een waar gebeurd uh, ongeluk met de Russische straaljager. Eind jaren 80 gecrasht vlakbij Kortrijk. Daarbij viel één dode. er was een jongen ja. die lag te slapen in het huis. Uh, dat heb je als uitgangspunt genomen. Ja, een van, de... van de weinige slachtoffers in Europa van de Koude Oorlog. Ja. Ja, ik zie een... een, een Oorlogslachtoffer, letterlijk. Een Russische piloot zat in zijn mig, nee. uh, vertrouwt het niet, gebruikt zijn schietzoek. Volgens ja, mij ergens bij en Polen. en he? ja. stuurt het vliegtuig richting de Baltische Zee en daar komt een, een grote windvlaag op zoveel duizenden kilometers meters, uh, ja. hoogte en drijft het vliegtuig in een hele mooie rechte baan over Duitsland, Nederland, maar ook recht over het IJzeren Gordijn. In de eerste keer in 40 jaar, dat, dat gebeurt. En op het moment dat je toch denkt... Hè, we hebben rakettenbetogingen, aanslagen van de Brigade Rosse, van de CCC bij ons, van de Baden meinhof groep explosieve situatie, iedereen denkt... Er is maar een kleine vonk nodig om dat helemaal te laten exploderen. In Polen zijn de eerste vrije verkiezingen geweest. Ze durven zelfs geen president benoemen, want ze denken de Russen gaan weer binnenvallen. Er is grote discussie in Rusland. Gorbachev wil veranderingen maken. Er is dreigen staatsgrepen die later echt gebeuren. Dus je krijgt een explosieve situatie. Er gaat een gevechtsvliegtuig zomaar de grens over en er gebeurt niks. Niks. En niemand die ook weet, natuurlijk op dat niemand moment heeft niemand gebeld. Wij leven in de romantische overtuiging: er zijn rode telefoons, presidenten bellen met elkaar elke dag om te zeggen: 'Nou, er maak je geen zorgen.' Niks gebeurt, geen enkel bericht van satellietstaten, van de Sovjet-Unie, niks gebeurt, behalve dat in een klein gehucht, nabij Kortreik vlak op de taalgrens. In het verlengde van Brussel, dus de NAVO zit daar... Uh, Europa zit daar, uh, Shape zit vlakbij... militair hoofdkwartier van, van uh, de NAVO. Dus iedereen denkt, het kan een aanslag zijn. Het gebeurt nota bene op 4 juli, 4th of July. Het zou niet symbolischer hebben kunnen zijn. Dat is en ander, anders breif ik avant la lettre... die een oorlog wil ontketenen, zou het zo doen. En er gebeurt niks, behalve dat precies één huis wordt geraakt... Dat kan je echt bijna niet bedenken. En voor die mensen is, is dit wel de impact van een echte oorlog. Want die zijn een kind kwijt. Ja. En, en dat heb, daar heb jij een, een, eigenlijk een heel persoonlijk verhaal van... die, die familie van die jongen ja. omheen verzonnen. Ja. Nu vooral het duidelijkheid, mijn familie is fictief. Hè. Ik heb, ja, uh, verzonnen, zeg ja. ik ook. Ja. Ik, heb met, ik, ik heb beloofd aan de nabestaanden van, van, van die jongen... dat ik dat altijd zou benadrukken. Ik heb contact met die hen gehad. Die heb je wel gesproken. Ja. Uh, omdat ik natuurlijk, ik weet vanuit van eigen ervaring. Mijn moeder heeft een van haar zonen, mijn broer, verloren. Dat wordt mee eens sprakeloos behandeld. Ik weet hoe. Dat is een, een, een pijn en een wond die nooit kunnen genezen. Dus je moet daar tactvol mee omspringen. Natuurlijk, ik gebruik hen niet, maar je rijdt onvermijdelijk oude wonden open. Dus je moet die mensen toch even op voorhand waarschuwen. De media mediastand komt eraan. Nadat ze, dat, ze hebben het eerst op voorhand gelezen uh, en dat ze dat wel konden begrijpen. Omdat ze wel heel blij waren dat ze het op voorhand dat ze het wisten. En vervolgens hebben ze echt wel gevraagd... ja leg wel aan de mensen uit dat de gruwelijke dingen... die toch ook wel in, in familiaal verband gebeuren in het boekje... dat wij er niks mee te maken hebben. Want het was een, een familie die helemaal niet leek op de, die familie... Nee, die ik ook... wou mij ook niet documenteren erover, want, want dan... Dan, dan, dan, Ja, het is geen documentair werk. Dat beperkt je merkwaardig genoeg ook. Dat wou ik ook om die reden niet. Maar goed, uh, voor de rest het gesprek vind ik dan, dan privé wat ik met hen gehad heb. Maar dat heb ik wel gedaan, natuurlijk. Ja, kun je daar iets over vertellen? Die fictieve familie die je hebt, hè? Die, die, die jongen die dus overlijdt. Dat is ja. een zoon van een echtpaar, Vera en Walter. En dat huwelijk van die twee, ja, dat is... Dat da, de hoofdpersoon, eigenlijk gaat het natuurlijk over die vrouw. Ja. Het gaat over ja, Vera van Vera, Dijk. Ja. die door is de hoofdpersoon. Man. Ja. Vera is mijn vrouwelijke... Als je het echt Grieks wil beschouwen, want het is een soort Grieks drama. Je kan, niet, ja. je kan toch geen blinder noodlot aan dat bedenken. Daarom is het altijd in mijn geheugen blijven hangen. Wie, wie zou er nou denken dat je komt thuis en er is een onbemand gevechtsvliegtuig van de tegenkant... precies op je huis geflikkerd en... Kijk, een, een, een vrachtwagen is al erg. Ik denk aan Tony van AFT van der Heijden, een vergelijking die je kunt maken. Het is al erg om een, om een kind sowieso te verliezen. Maar dit is toch de absurditeit van het sadistische universum ten top. Dus, uh, maar, maar het is iemand die denkt, Vera, dat, dat ze... Al heer, is ze niet zo gelukkig, ze heeft toch haar leven geënsceneerd. Als het over een soort kleine oorlogsbunker van de NAVO is in haar zelfgebouwde huis, wat ze altijd gehaat heeft, met haar Walter die ze vroeger waanzinnig heeft bemind. en die, ja, nu is het allemaal toch een beetje weggecijpeld maar ze denkt alles, zoals we toch allemaal doen en daarom is het zo Grieks, daarom is zij een vrouwelijke versie van Oedipus zij denkt dat ze het allemaal goed heeft georganiseerd, en eigenlijk door sommige dingen te doen, gaat ze haar eigen noodlok nog meer uh, in, in, in, in de stijgers en in, in, in scène zetten en dat is het grote drama. Dus dat is toch denk ik Ze krijgt een telefoontje. Uh, de, de man is dronken, staat in de kroeg. En zegt, uh, nou, de groeten verder. Uh, ik heb, ja, een, een, ik heb jonge, een jonge meisje. Een jonge meisje, nota bene een vroegere vriendin van hun zoon. En op die manier heeft hij ze ook ontmoet. Uh, ja, En dan krijg je toch ja, alle grote mogelijke ja. thema's van liefde, leven, wanhoop en lijden bij elkaar. Ja. En daar hangt... Daar hangt die schaduw al over van die meer, ja. je weet, het is geen hoe dan het. De Russen hebben het gedaan en niet hebben het niet gedaan. De vliegtuig heeft, je weet het van op voorhand, maar dat is de kracht hoop ik van ja. de tragedie. Nou ja, dat, dat, dat meisje staat dan uh, vrij snel op de stoep en ja, het, ik vind ja, het echt. mag niet alles verklappen. Oh. Ja, nee, oké. Okay. Nou, nice ik wou zeggen de dat de ik film. het zo mooi vond, dat ik het zo geweldig gaf. Ja, maar okay, wat ik hoop is, het is... Ik heb allerlei figuren, ook ja. in de wereldgeschiedenis, ja. zeg maar. Dus je hebt die piloot en zijn mm. overpijnzingen. Je hebt mensen die in de bunker echt van de NAVO zitten. Ook, maar ik hoop, mensen van vlees en bloed. En iedereen, in zijn eigen situatie, zit in een soort houtgreep... In een soort kleine koude oorlog. Of de grote koude oorlog. En dus, ja, wat is dan spannender dan... Die twee vrouwen ook tegenover elkaar te zetten. En eigenlijk is het een zelfconfrontatie. Eigenlijk is het, is, kijkt ze in de spiegel naar de jongeren zelf. En komt dat meisje in een argeloosheid die toch ook eigenlijk heel pocherig is, zichzelf tonen aan de vrouw die ze binnen zoveel jaar zal zijn. Yeah fantastische scènes. Ja. Dat wou ik alleen even zeggen. Dat is de kern hè, van het boek. Hè? Ja. goed gezien. Mieke, dank je wel. Nee, ja, nee, nee, nee. Het is de kern van het boek. Nee, <lacht> uiteraard. Ja. Ze, ze, ze wil nog wel eens iets begrijpen, hoor. Ja. Nee, nee. Zo, ja, nee, nee maar ik, ik, ik ben een van de gelukkigen die het boek dus al, al, ja, kijk, al kon, mocht lezen. De meeste mensen moeten tot woensdag wachten tot ze het... Uh, tot nou, er zijn het... zelfs de kritieken die hartstikke goed zijn, toch? Ja, die zijn er nu ja, nee, ja, ja? ja, tuurlijk wel. Nou, zo, zo druk bezig ben ik altijd. Maar niet ik ja. Ja. Ik dacht, Tom heeft enorm zitten genieten van dat schrijven, van die, die, die confrontatie absoluut. tussen die twee vrouwen. Ja, absoluut. Het is een denk ik perfect middel. Het is ook een, een literaire. Ja, het is ook theater gewoon weg. Dus ik ja, ben echt. Theater, kan het zo theater. Dus je ziet die ja. scène toch zo voor ja. ja. Ik weet wel zeker, alle actrices, en ik ken er veel. Uh, en het is ook de hoofdpersoon, het is dus niet die jonge Del... die dan nog bovendien sympathiek en heel schoon is en verstandig... wat helemaal bewijst dat God niet bestaat. Uh, maar dus, ja, je, je, je, je denkt als actrice wil je dit ook spelen, jong of oud. Het is zo'n ultieme confrontatie en je weet dat het onoplosbaar is. Je weet, het thema is, is de vriendschap, maar eigenlijk... Kijk, vrienden die maak je wel aan Koer de Root. Sommige worden vijanden, maar je moet vooral je vijanden goed kiezen... Ja. Dat geeft echt het fundament van je bestaan. Het blijkt ook in alle politieke. En je hebt het nou over Cicero gehad. Ik heb nou uh, in Zuid-Afrika een boek gelezen, een prachtig boek. Het is helaas al verramsd nu. We werden bezig bij over Cartago. De geschiedenis van Cartago. En bleek naar die Cicero waar de hele tijd dat Cartago vernietigd werd. Mm -hmm. Een aantal Uim. senatoren heeft gezegd, doe dat nou niet. Want het is onze geliefde vijand. We moeten hem kort wieken, maar hij is onze wetsteen van, onze, van, onze, ja, van alles wat we kunnen. Als we, dat, als we dat laten vallen, dan gaan we zelf ten onder, dan kankeren we tegen elkaar. En dat is nou exact gebeurd na de Koude Oorlog. Als je kijkt naar de crisis van vandaag, ik ga er niet te lang over spreken, maar je zou kunnen zeggen, en ik denk dat het zo is, het Westen, het kapitalistische systeem, is zo zeegedronken geworden dat ze overal collectivisme, de staat, zijn gaan aanvallen tot en met in zichzelf. ...en dan eindig je bij de Tea Party... ...bij de Tea Party van Europa, de PVV... ...en je eindigt met Verenigde Staten... ...waar sommige staten er niet meer in slagen... ...om een hoge snelheidslijn te, te maken... ...want de staat moet daar een rol in spelen. Dus er is volgens mij... ...dat, dat, dat kan je ook verder nog distilleren uit dit boek... ...in zover gaat het niet... ...maar er is daar toch ook een klik gebeurd... Waarbij wij onze geliefde vijand, onze duidelijke vijand, zijn kwijtgespeeld. En dat is niet altijd goed. Was het nog lastig om het uh, beperkt te houden? Want je mag maar een ja, maximum aantal... Nou ja, ik ken, ik, jou toch... meter... ik ken jou toch van de iets dikkere ja, boeken? Ja, laat... ik ben een meter 65, dus ik moet het hebben van grote gebaren. Ja. En, en <laughs> uh, hoog springen en... en uh... Lekker lang, uh, uh, uh, uh, kort van, van, van lijf en lang van stof, dat is toch mijn devies. Ja, en toen dacht ik, nou, dit is, dat ja. dit was haast gemeen om jou een, een, ja. te vragen om een boekenweekgeschenk dat de, te schrijven. Het is de enige spelregel van de CPMB. Ik ben er wel dankbaar, want ik heb nou, dat is de eerste novelle die ik schrijf, 24.000 woorden. Ik, had er, ik heb er nog 500 bij proberen te bietsen, maar dat mocht niet. Echt dat serieus? Is ja nee, dat, dat is een stijlregio. Dat is Dat, dus, ja, ja. Dus dat en, wordt echt... gezegd Ja, dat, ja dat, dat en dan heb ik nog proberen naar boven lullen, moesten ze lachen van ja, dat vraagt iedereen. Ja, dat denk en ik ook. je moet ook samen een rush die heten, blijkbaar, om ja. het wel te mogen. Ik wou, oh, ja. Ja. De vorige buitenlander wist ja, het wel. Goed, ja, ja. Die, die mens wordt bedreigd en zo, dat kan <laughs> ik allemaal niet in de waagschal ja. houden. Dus uh, 24.000, en ik heb een afgeklokt bij de eerste versie op 23.997. Kijk. Ja, dus het, maar dat is een hele mooie oefening. Geweldig, ga, dat is een hele mooie oefening. Maar waar had je er dan, schrijf je eerst een dikke boek en ga je dat dan nee, inkrimpen? Nee nee, nee, nee, nee, zo werkt, niet. Zo werkt het maar niet. Maar ik heb de elfde uur nog, een, nog een, een stukje waar ik tussen de twee laatste hoofdstukjes in had gepland, eruit gegooid. omdat het te lang zou worden, maar ook dat ik vond dat, dat dat niet meer nodig was. En dat was het verhaal van, het staat nu in de Humo, het verhaal van de, de, de procureur van Iper die dus dat moest oplossen. Want ja, zo'n vliegtuig flikkert neer. En van wie is dat? Is het een bedrijfsongeval? Technisch dus wel. Maar dan gaan de Amerikanen, de, de geheime dienst, proberen dat vliegtuig binnen te halen. De Russen staan onmiddellijk aan de deur, want die willen het binnenhalen. En dan de uitbaters van het bordeel, in, letterlijk, hè, een straat verderop beginnen... Uh, uh, ...onkostenvergoedingen wegens gederfde inkomsten binnen te leveren. Nou, het is een heel... En terecht. En terecht. Ja. Uh, er zijn boeren die dan zeggen... Ja, onze koeien hebben twee dagen geen melk meer gegeven. Want het vliegtuig. En al die sirenes. En dus het wordt dan. Dat is misschien een vervolg wat je erop moet schrijven. Maar dat, dat hoorde niet meer op dat moment. Nee, maar ik dacht wel: je schrijft hele dikke boeken over, eh, over eh, bijvoorbeeld je moeder. Dat is eigenlijk. Eh, qua plek is het klein. Hè? Daar, daar zoom je echt heel, heel erg op ja. in. En dan schrijf je een heel dun boekje. waarin, laten we zeggen, de hele wereldpolitiek langs komt. Ja, ja maar dat is dan juist het, het ja. intrigerende om dat, om dat te proberen. En dat het dan lukt ook. Kijk, bij novelle, dat, dat Rusland, wist ik wel op voor, ja. Want je mag daar ja. heel veel draden los laten liggen. Een ja. Ja. Dus... kort verhaal moet heel compact zijn in dat ene thema. Een roman, ja, dan moet je toch wel ja. Ja, heel veel. Dat is echt een groot schilderij borstelen. En dit is toch een soort tussenin. Het is geen miniatuur, maar het is, een, het is een pentekening. En dan mag je dan toch wel een aantal draden overlaten aan de lezer. Ja. En je moet echt met honger van tafel komen. Dat is, dat is dan... Uh... Een roman moet je het gevoel hebben, oké, okay, het is helemaal af. Ja. Een novelle, nou, je moet met honger van tafel. En dan al die andere boeken lezen waar je dit boekje bij cadeau krijgt. Want daar gaat ja, het om. Daar ga die die En dinsdag ga je naar het boekenbal, dan moet je om twaalf uur de boel openen. Ja. Vreug je je erop? Ja, ik ja. ga echt schandalig genieten ja. van alles. Nee, ik ga helemaal afgepergerd en wel een nekschot zal mijn deel zijn binnen drie weken, maar... <laughs> Daartussen ga ik best te genieten, ja. Oké, okay, dankjewel Tom. Blijf er nog even bij als Pieter zo meteen losbarst. U hoorde dus Tom Lanois schrijven van het Boekenweekgeschenk van dit jaar... met als titel Heldere Hemel. Als u er meer over wilt weten, kunt u natuurlijk terecht op onze site. Nieuwsshow.nl U hoorde me al aan het meteen... oh. begin van het uur Pieter Stijns brandlos. Ja. Nou, ik heb net eventjes uh, uh, vooraf het Boekenweek-essay aangestipt... voor ja. degenen die later inschakelen. Uh, Nico Dijkshoorn verder Alles goed. Een, een, een briefnovelle, een fictieve brief... Nou ja, dat is dubbelop, een fictieve briefroman... Um, en uh, wat ik zei, is dat het eigenlijk jammer is: hè? er is jaarlijks zo'n Boekenweek-essay. En het zou eigenlijk toch wel heel goed zijn als je echt ook een essay krijgt in die Boekenweek. En dit is geen essay. Dit is geen essay. Dit is, dit is toch een soort fictie. Het is een soort, ja, hij, nee. hij doet een beetje revena. En dat is, dat is wel wat het is. En je zou denken: hè, Maar je moet er toch... dan heel strak aan voldoen, vind jij? Nou, een essay, daar moet je toch echt wel een soort uh, betoog op bouwen. En dat uh, onder. Uh, hoe het? Uh, onderbouwen met, met leuke anekdotes, dat kan altijd, maar dat er wel iets, ja, dat je wel een soort gedachte ontwikkelt die je tot het eind toe volhoudt. En het is natuurlijk een van de grote drie genres, hè. er wordt zelfs een PC-hoofdprijs voor het essay uitgereikt. En ja, op deze, als zelfs in die boekenweek, het essay dit met, al een essay genoemd Ja, nou, wordt. ja maar ook omgekeerd. Van als, dat is dan natuurlijk naar de CPMB, de organisator van de Boekenweek. Van als, je, als je opdracht geeft om, om een essay te maken... dan moet je ook zorgen dat het een essay is. Dat vind ik eigenlijk jammer. Maar goed, okay. uh, dat is jammer. Uh, dit is, ik vind het niet een heel erg memorabel boek. Verder alles goed van Nico Dijksoorn. Maar Nico Dijksoorn heeft niet zo heel lang geleden... twee of drie, nou het zal ietsje langer zijn uh, geleden... een echt boek gepubliceerd. Nooit ziek geweest. Uh, dat zal niemand ontgaan zijn, denk ik, want Nico Dijkshoorn is een tv-personality. Nou, het staat je ook welke, van Elke Abri afgelopen. Als ja, je ja, oh, ooit ja. met de bus moet, dan... Uh... Ja, dan zie je Nico ja. Dijkshoorn. Ja. En ja. Um, ja, dat heeft ook... Uh, ik, ik moet ook toegeven hier meteen dat ik een ongelooflijk vooroordeel tegen Nico Dijkshoorn heb. Ik ben geen vaste kijker van de wereld draait door, maar ik hoor daar wel eens wat over en ik, ik flits af en toe uh, daar langs. En dat is iets, ja, dan denk ik van God. Nou, hier heb ik niks mee en Hij echt vol dicht, met hè? vooroordelen. En, ja, je nou, je, je ziet echt van die, van mee. die. Uh, je ziet ook in sommige recensies van dit boek, want er zijn inmiddels een paar verschenen. Zie je ook dat dat meespeelt wat natuurlijk helemaal niet mag als je zo'n boek leest. Nee, ik, vind... ik geloof dat de groene Amsterdammer heb ik mij laten vertellen dat de laatste regel van de recensie was wat een eikel. En dan denk ik van ja, hoor, is, daar gaat het dan toch niet echt om in de literatuur? Um, ik zat stikvol vooroordelen en ik ben dat uh, nooit ziek geweest... ben ik gaan beluisteren als uh, hoorboek. Het was ook uitgegeven, Nico Dijkhoorn heeft een hele herkenbare stem... een hele herkenbare dictie en heeft het boek voorgelezen. En Ik vond het echt prachtig. Ik, uh, ik vond het echt heel erg mooi om te horen. We hebben daarna nog stukken weer herlezen uit dat boek. Het is echt een verrassing. Uh, het is een memoir, uh, zoals je dat in het Amerikaans noemt. Dus het, is, uh, eigenlijk, het, is, het heeft niks met fictie te maken, althans heel weinig. Ik denk dat het ook niet eens gefictionaliseerd is. Het is het verhaal van Nico Dijkshoorn en vooral van zijn vader. De verhouding tussen die twee. Uh, en die vader, dat is echt een heel markant personage. Onuitstaanbaar personage, mag je wel zeggen. Egocentrisch, kinderlijk tevreden met zichzelf... Uh, ...totaal niet geïnteresseerd in zijn kinderen... ...tenzij ze honkballen. Nico Dijkshoorn is een voetballer... ...en die er dus eigenlijk al vrij snel bij die vader wat uit. Een, wat een eikel, wat zei ze e toen ja, al. Ja, ja, ja, wat een eikel. <lacht> uh, uh, het is een soort scharrelaar in de Hij is van zichzelf overtuigd... ...het is helemaal nergens op gebaseerd. Uh, en hij uh, zit in een soort vechthuwelijk... ...met, een, met de moeder van, uh, van Dijkshoorn. Het is zo'n Amsterdamse getapte geimponum... ...dat uh, komt er ook nog eens bij. Het is, het is echt allemaal afschuwelijk... En dan zie je hoe Nico Dijksman het verhaal van hem en zijn jeugd vertelt. Dat gaat vanaf het verzorgingsterhuis in teruglopend, zou je kunnen zeggen, met veel flashbacks. Vanaf het verzorgingstehuis... waar deze Klaas uiteindelijk in terecht komt. Geheugen kwijt, uh, incontinent. Nou, uh, zeg maar, alle ellende die er met de ouderdom komt. En dan komt ook die hele jeugd daar weer bij kijken. En dat wordt heel uh, knap beschreven. Ik kan niet anders zeggen. Hele korte zinnetjes. Het is soort. Proza, waar ik ook al een korte vooroordeel tegen ook, heb. Hè? Ja, korte, stuk, korte hoofdstukjes. Uh, korte alinea's ook. Heel vaak uh, één zin en dan het enter-teken. Ik heb het wel eens enterproza genoemd. Waarbij je inderdaad dan hupsakee, weer naar de volgende alinea gaat. En op de een manier werkt het in dit geval wel. Uh, zelfs als je niet de voorlezing van de schrijver hoort. Want dat doet hij ook echt heel goed op dat uh, luisterboek. Het is geloof ik verschenen bij Rubinstein. Um, en het is een geestig boek. En tegelijkertijd is het natuurlijk een ongelooflijk pijnlijk boek. Want nogmaals, ja, dit, eigenlijk gaat dit een, is dit een boek over het je schamen voor je vader. En uh, hoe je daar in je leven mee nou ja, uitkomt uiteindelijk. En dat doet hij echt uh, uh, heel erg knap. Uh, hij beschrijft een heleboel van dat soort dingen... waarbij hij zich kapotgeschaamd heeft. Heb je, heb je iets voor handen? Dat je uh, er... Nee, ik heb nou, nou juist hierbij niks. Geen klein stukje. Oh, nou, Bij het volgende boek wel een klein stukje. Maar, ah. hierbij, maar goed, er uh, um, zitten een paar echte hele memorabele scènes in... over hè, een nieuw parket gelegd. Vader komt op bezoek. Gezegd, pas een beetje op die nieuwe vloer. Ja. En vervolgens, wat gaat die vader doen? Die pakt een fles champagne en gaat dan de geime maar uithangen... door die fles champagne heen weer te schudden en het hele huis onder. Ik kan wat daar wel Ja, ja jij kan ik. Ja. Ik denk dat jij je ook heel erg gaat uh, uh, vereenzelvigen met de vader. Ik vind die vader wel. nu al. <laughs> nou, dan moet je de boek maar eens lezen. Ik denk dat dit een boek voor jou is, Peter. Echt, absoluut. Goed, schuwelijke vader. Uh, Nico Dijkshoorn, nooit ziek geweest. Uh, uh, Roman verschenen bij Contact. Um, tweede wat ik bij me heb is het, uh, de, wat ik noemde een left over... maar dan, uh, dat is eigenlijk heel erg onaardig gezegd. Uh, want dit is echt een bundel fantastische verhalen. Niet zo, ja, ook wel fantastisch in de zin van surrealistisch af en toe... maar gewoon echt een hele erg goede korte verhalen. Het uh, boek heet Verrassing, alweer een verrassing in dit geval... Uh, van Edgar Kerret, een Israëlische auteur... Uh, hij heeft een zekere bekendheid, omdat hij al eerder een boek heeft geschreven... Pizzeria Kamikaze, wat wel enigszins in Nederland ook was doorgedrongen. Specialiseert zich in het korte verhaal. Nou, dat is geen populair genre, dat weten we allemaal, ten onrechte. En ik denk ook, hè, nogmaals, in de huidige tijd... waarin iedereen van het ene naar het andere zapt... He, waarin zelfs Tom Lanois een novelle schrijft. Nou, waarom kun je? Je zou niet juist te, denken dat het dan. Juist, maar nou, misschien worden. is dat toch gek. Ik, ik, misschien beginnen mensen ook wel steeds meer die korte verhalen te lezen. Moet het langzaam doordringen. En ik, ik heb daar grote hoop op. En deze Kerret kan daar geweldig bij helpen. Okay, Hij is van de generatie van na Amos Os. En na David Grossman. He, de grote ja. Israëlische auteurs. Uh, die heel erg schreven over de situatie van Israël natuurlijk. He, uh, hoe dat allemaal gaat. Uh, dat doet Kerrit ook, maar hij doet het op een soort verborgen manier. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld het openingsverhaal van deze bundel. Daar wordt een uh, schrijver onder bedreiging van een pistool... Uh, wordt hij uh, ge uh, ge geboden om een verhaal te vertellen. En uh, dat wordt een volstrekt kolderieke situatie. Um, en daar zit op een gegeven moment de zin in van... ja, want geweld is de enige taal die we hier verstaan. En dan krijg je dus daar een soort bespiegeling over... En de, in een heel kort verhaal samengevat. Nou, dat is echt knap gedaan. Het zijn absurdistische verhalen. Ik bedoel, ja. Ken jij die ook Die elke dag, Tom, Tom? Dat jij, nee. Nee. Niet elke dag klinkt als een moderne Shehira eigenlijk. Ja, nou, dat is het ja, dat, dat verhaal, in ieder geval wel. Ja. Of ik, uh, ik breng je om het leven. Ja, ja. ja dat is het. En, uh, nou ja, goed, dit is dan maar één van die verhalen. Maar er zit ook een verhaal in over uh, een, een, een man, een schrijver, die, uh, die niet gestikt is in zijn eerste leugen. En die via een. Ja, ik, ik zeg het maar zoals het is, via een kauwgrondballenautomaat... Eh, naar ja. Leugenland getransporteerd wordt... en daar met elk van zijn leugens geconfronteerd wordt. Ja, het klinkt misschien abstract. Als ja. je dit leest, je, nou ja, je denkt van, wat gebeurt hier? En je, je, je moet ook lachen. En, en, maar dat zit er zitten in deze bundel niet alleen verhalen om te lachen... maar er zitten ook veel serieuze ja. verhalen. Er is een man die ontvoerd wordt naar zijn eigen jeugd. Ook een mooi thema natuurlijk. Van, wordt en in een nieuw, auto gesleept? Nee, maar goed... Ja, Zeg, oh, sorry. Het gaat om de manier waarop het is gedaan, ja, Nee, het is niet nieuw. Nee, het is ja, die kaalbomballenautomaat vond ik wel heel ja, ja, dat is waar. Dat heb je dan zelden gehoord. <laughs> Inderdaad. Uh, twee een-eigen tweelingen die uh, een echtelijke relatie... met diverse partijen krijgen, waardoor het heel erg ingewikkeld wordt... waardoor je als lezer ook bijna de draad kwijtraakt... totdat de schrijver ingrijpt. Ook zo'n geestige situatie. Ja. Nou, het is niet nieuw. Het, het is ook duidelijk waar Kerret de mosterd haalt. Hij haalt die mosterd bij Frans Kafka... Ja. Man wordt wakker als uh, uh, onge ongelofelijk insect. Uh, man wordt, uh, uh, wordt uh, van zijn huis gehaald en wordt er ergens van beschuldigd van iets wat hij niet weet. Dat soort dingen zitten bij Kerrit in. Dat is heel sterk zo. Daarnaast de andere grote uh, invloed, of in ieder geval de, de, de link die je kunt leggen... is met Murakami. Uh, daar heb je hem weer. Ook, ja, niet, ja. ook geen toeval natuurlijk, want Murakami is op zijn beurt weer heel erg Kafka. Um, maar hij geeft er aan al die verhalen toch weer een soort hele originele touch, uh, die Kerret um, En ik heb een heel, heel klein fragmentje wat ik even wil voorlezen. Uh, en dat geeft een beetje aan hoe, uh, hoe die verhalen van hem gaan. Het is een verhaal, en dat heet winnend verhaal. En het verhaal begint met, dit verhaal is het beste verhaal van het boek. Beter zelfs. <laughs> dit verhaal is het beste verhaal van de wereld. En dan, uh, het is een twee bladzijden tellend verhaal... en ik zit nu al bijna op het eind. Wat is er zo bijzonder aan dit verhaal, vragen mensen... uit onnozelheid of onwetendheid afhankelijk van wie het vraagt. Wat heeft het te bieden dat niet ook te vinden is bij Tsjechov of Kafka... of weet ik veel wie? Het antwoord op deze vraag is lang en gecompliceerd. Dan nou, volgt er een klein antwoord en dan zegt hij... Eh, anders, anders dan aan het eind van de werken van Tsjechov en Kafka... zal aan het eind van dit verhaal onder alle juiste interpreteerders... een gloednieuwe, metallic-grijze Mazda-Lantis worden verloot. <lacht> en onder de onjuiste interpreteerders... zal ook een auto worden verloot, goedkoper maar met minder metallic grijs, zodat niemand zich slecht hoeft te voelen. Vind je dat grappig? <laughs> ja, Mieke, dat ja? vind ik grappig. <laughs> ik ook, ja. Heel ja. erg. Ook, iedereen vindt ja. het ook grappig? Ik vind het, het doet me heel erg denken ah. aan die gast aan die van de Fight Club, uh. die Chuck ja, ja. Of oh, als okay. ik het goed uitspreek, ja. dat ja. soort dingen. Ik vind het gematigd grappig. Ja. Zou het misschien een mannending zijn? Nou. Nee, ja, ja. Ja. Geen mannen, dat denk ik denk nou ik, nou ik dan ja. deze verhalen aan. Oh, het nou, het nou, <laughs> <denk>, nou, dank Mannending, nou, dank je wel. zou ben je geen man? Ja, nee, ja. Ik lees er iets voor waar ik om moest hard om moet lachen. Uh, maar het heeft ook heel, zoals ik al zei, er zitten ook heel veel serieuzere verhalen in. Het, is, het bestrijkt zoals dat hoort in een goede verhalenbundel het hele spectrum. Uh, dus ik, Mieke, ik denk, ja, ja. jij moet... Hè, nooit okay. ziek geweest is voor Peter en uh, ik verrassing. Ik heb nooit ziek geweest uh, al gelezen. Uh, ja, precies, maar dat is net verkeerd. Want jij had die Ja, lezen. ik heb verkeerde okay. gepakt. sorry maar hoor. Maar dan ja. de barbaren. Dan de barbaren, ja, precies. Want dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Ik, ik heb hier voor me liggen Alessandro Barrico. Italiaanse schrijver, romanschrijver en essayist. Um, en het is een herziene editie van een boek dat uh, twee jaar geleden heel veel stof heeft doen opwaaien. Uh, die Barico die uh, schrijft essays. Eigenlijk, uh, Hij doet aan cultuurkritiek. Nou, wat uh, cultuurkritiek eigenlijk in onze geest is, is dat iemand gaat mopperen over hoe slecht het tegenwoordig is gesteld. Dat de jeugd van tegenwoordig uh, geen boeken meer leest. Uh, dat ze alleen nog maar oppervlakkig zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, die Alexander, Alessandro Barico die pakt het helemaal anders aan en die gaat echt kijken... wat gebeurt er in de tegenwoordige, nou noem het maar cultuurconsumptie. Um, de barbaren, om even die titel aan te geven... dat zijn voor hem de mensen die inderdaad het bolwerk... van de, uh, van de, nou ja, de klassieke cultuur bestormen... Um, en zijn stelling is van ja, die bestorming van die klassieke cultuur... die heeft heel veel goede dingen in zich. En je moet oog houden voor het feit dat cultuur altijd in ontwikkeling is. Hè? Dat er altijd iets, uh, iets bij komt in de cultuur. En dat de dingen die wij nu de hoge cultuur noemen... Hè, waar we nu allemaal aan gewend zijn... dat die voorheen natuurlijk eigenlijk de barbaren van hun tijd waren. Zijn grote voorbeeld is bijvoorbeeld Beethoven wij beschouwen nu de negende symfonie van Beethoven... als het summum van, uh, van componeren. In de tijd Beethoven werd om verketterd. En uh, er waren heel veel mensen die zeiden... wat doet die man met die rare dingen die stopt plotseling zang in een symfonie? En uh, nou ja, wat voor andere dingen die ook nog vernieuwingen in zijn, uh, in zijn werk aanbracht? Nou, die barico die beschrijft eigenlijk aan de hand van allemaal losse uh, essays... over diverse onderwerpen... beschrijft hij hoe inderdaad langzaam de cultuur aan het muteren is. Dat is ook wat hij het, het woord dat hij gebruikt. Hij is die barbares... Dat zijn eigenlijk een soort mutanten in onze cultuur. Dat zijn de jongeren die op een hele andere manier met cultuur omgaan. Hij heeft een heleboel verschillende voorbeelden daarvan. Het gaat van wijnproductie. Dus hij zegt, van ja, vroeger was het zo, als je wijn wilde genieten... dan moest je heel erg lang eigenlijk bijna op die wijn studeren... Hè, om een goede Franse wijn te leren kennen. Die laat zich niet meteen geven. Dan moet je er wat van afweten. Je moet leren proeven. Je moet leren ruiken. Wat doet de tegenwoordige cultuur? Uh, uh, Consumptiefiguur, hè? de barbaar. Wat doet die barbaar? Die pakt een lekkere Californische wijn, die dat allemaal al heeft, maar zonder dat je er moeite voor hoeft te doen, en die eh, drinkt lekker die wijn op. En hij zegt: Van ja, dat is, daar moet je op letten, want dat is een teken van dat er iets wezenlijks in onze cultuur aan het veranderen is. En you better get used to it. Maar hij zegt ook: Van hè, in heel veel die Californische wijnen, die zijn ook echt uh, goed, die, die zijn niet slecht. Of de hij zegt alleen, dus is een hele andere en schroefdop. Kan ook en de schroefdop kan ook natuurlijk nou, zijn. Andere voorbeeld is bijvoorbeeld het totaalvoetbal, hè? dat is nu een soort begrip geworden. Nederland is trots op zijn totaalvoetbal geïntroduceerd dat in de waren jaren we 60. 74, waar hij hoor. Ja, vier, nou nog steeds hoor. Want doen wel we dat toch nou wij, wij misschien niet, maar he, het Barcelona. heeft heel Europa, ja, Barcelona, Barcelona. Messi, en uh, weet ik wat allemaal. En hij zegt van ja, in de tijd dat het totaalvoetbal werd ontwikkeld, leverde dat ongelooflijk veel kritiek op. We hebben het nu echt nog voor 1974. Oh. Want wat deed het? Het stelde het collectief boven het individu. He, niet de sierlijke, schone speler was het, uh, was het belangrijkste. Nee, het ging erop dat al die mannen tegelijkertijd naar voren, naar achteren, dat, dat hele team met elkaar samenwerkte. Nou, dat was echt schande. Dan bleven de beste spitsen, he, later is dat allemaal goed gekomen, maar die beste, beste spitsen die bleven bij wijze van spreken op de bank, omdat ze niet in dat collectief paste. Nou, dat is een ook een mutering van in dit geval de voetbalcultuur. Nou, hij heeft het ook over de boekencultuur natuurlijk, en hij zegt van nee die massificatie van de boekenmarkt, hè, dat feit dat waar iedereen dan altijd zo over roept van ja de, de, de goede boeken worden niet meer gelezen. Hij zegt Nee, je moet dat heel anders zien. Die massificatie is alleen maar goed. Die heeft heel veel voordelen. Die boeken worden onder veel mensen verspreid. Ja, misschien lezen de mensen niet meer dat boek van koffer tot koffer. Maar de ideeën die erin zitten, die pikken ze op. Die geven ze door. Die gebruiken ze in andere cultuurvormen. Hij heeft dus een hele erge positieve blik op de, uh, op de cultuur. En dat is echt een uh, fantastisch iets. Je mag nog even de titel van het laatste boek noemen. Ja, meer dan dat hoef ik ook eigenlijk niet te noemen. Want dit is wat ik hier naast me heb liggen is een het boek van het gedrukte boek. Ja. Uh, en dat is een geschiedenis van de boekdrukkunst. Uh, het hangt samen, dames uh, heb ik het boek meegenomen. Maar het hangt samen met een tentoonstelling... die op dit moment in Amsterdam in de bibliotheek bijzondere collecties is... Um, en het is een geweldig geïllustreerd boek. Met, natuurlijk met alle bladzijden uh, uit uh, fantastisch uh, type, getypografeerde ja. en uh, gemaakte boeken. Uh, en die een geschiedenis geven van de boekdrukkunst van de 15e eeuw tot met uh, de 21e eeuw. En het is echt uh, nou, het is een lust voor het oog. Een uh, geweldig boek op folioformaat dat je echt wat kan laten zien met glanspapier. En uh, als je die boeken in, min of meer in het echt wil zien... kun je dan dus uh, naar de tentoonstelling nou, toe. Echt een goed. heel erg mooi. ja, echt ja. is voor de boekenweek. Dankjewel Pieter Steins, informatie, teletext, pagina 260. En natuurlijk op de website www.newshow.nl. En Tom, nog even bij jou terugkomen, want uh, uh, jou, je boek Sprakeloos noemde je net. Je gaat er ook nog mee het toneel Ik mag een carrière spelen. Dat lukt natuurlijk nooit als die boekenweek er niet zou komen. Nee. Uh, ja. De kaartverkoop loopt echt al heel goed. Uh, 21, 21 maart, 21 21 maart. Eén voorstelling? Eén voorstelling, maar, uh, maar dan wel in carré. Dus Zo is het. Uh, en spreken we over die bijzondere collecties. Er is ook een tentoonstelling van Bibliophilia, uh, van mijn werk. En ook het, het, het manuscript van Sprakeloos, met allerlei documenten. En onder andere de medaille van, van mijn moeder van 40 jaar amateurtoneel. Ik herinner me het werd, uit het boek. Zal ook in, uh, in die collectie. Uh, dat zit, in dat, de, ja, die zit in de, op de oude Maar, de, de goed, ja, ja, maar goed, Sprakeloos dus in het theater...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 Enfilmer sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oulier un peu les copains La bicyclette je disais c'est pour demain je serai je serai demain quand on ira sur les chemins à midi si Snap, hè? Alles wat Frans is, volgens mij zongen ze ook nog met de stokbrood, Uw stokbrood in de mond. Florence Kost en Julien Dassin, het nummer La Bicyclette. In Amerika kun je alvast een voorschot nemen op de weg naar onsterfelijkheid. Daarvoor kun je terecht in de staat Michigan bij het Cryonics Institute. In het complex kunnen mensen zich na hun dood laten invriezen... in de hoop ooit tot leven te worden gewekt. Inmiddels hebben ruim 100 Amerikanen die stap genomen... en groeit de wachtlijst gestaag. De Nederlandse documentaire-fotograaf Daan Paans kreeg bij hoge uitzondering toegang tot dit Vriescomplex. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat, was het dat lastig om toegang te krijgen tot die opslagruimte met die, met die ingevroren lichamen? Uh, ja en nee. Uh, dan begin ik eigenlijk mee dat het uh, eigenlijk heel erg op een Amerikaanse manier ging. Want het is een uh, non-profit organisatie, dus ze moeten eigenlijk hun geld van uh, uit allerlei hoeken bij elkaar proberen te krijgen. En uh, eigenlijk was het gewoon een kwestie van 100 dollar per uur betalen. Okay. En dan uh, mocht ik daar rondlopen. Dat is een beetje het idee. Ja, en wat zie je dan als je daar binnenkomt? Um, het begint eigenlijk uh, met een uh, wachtkamertje waar een hele serie portretten aan de muur hing. Wat me gelijk heel erg intrigeerde. En dat waren dus mensen die daar al ingevroren lagen. En het instituut is er ook al vanaf de jaren 70 Het is het eerste. er zijn drie instituten ter wereld. Mm -hmm. En daar hangen dus ook echt al fotootjes uit de jaren zestig. Uh, als je dan do doorloopt, dan kom je dus echt in de, de hoofdzaal. En dan zie je een hele rij met uh, cryostats. Dus eigenlijk de tanks waar mensen in uh, uh, ingevroren liggen. Die zie je in een enorme rij staan. Een soort cilinders zijn soort het, soort cilinders, he? cilinders zijn het, inderdaad, ja. En uh, gelukkig niet doorzichtig. Kies. Niet doorzichtig, dat is wel grappig. Want uh, ik heb het idee dat in veel uh, populaire media uh, het wordt... Uh, Gezien als een soort die doorzichtige cilinder, een soort Matrix-achtig idee. Ik zag jouw ja, foto's het, dat, en toen dacht ik, nou, dat, dus dan kan het nog. Precies, ja, ja het, dat, wat dat bevestigt dat beeld niet. En dat vind ik wel uh, heel interessant eraan, K Deed het je iets? Ja, zeker. Ja, toch wel, ja. T eigenlijk ik bedoel, als je op een kerkhof loopt, dan heb je daar een bepaald gevoel bij. En toch, dat drinkt net zo goed tot je door. Dit is, is ook ja. een soort kerkhof, maar dan ja, anders. Ja, in zekere zin wel, ja. ja. want je bent uh, geen wetenschapper, maar je nee. bent uh, kunstenaar, fotograaf. ja. Uh, maar je weet toch wel hoe het, hoe het gaat, hè? Je je er wel ik, ik heb me verdiept. erin verdiept, ja. ja. Ik, uh, ik kan niet tot heel erg technische details treden. Maar, nee, dat uh, hoeft ook niet. Maar je maar, kan je dus aanmelden en, en, en dan? Uh, het idee is uh, dat je sowieso eerst klinisch dood moet zijn bewezen... voordat je ingevroren kan worden. Okay. En uh, dat moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Um, dus het komt erop neer dat uh, Amerikanen die in de buurt wonen... gewoon zo snel mogelijk naar het instituut worden uh, gebracht. Je krijgt dan een soort antivriesmiddel in je... Want je, je lichaam mag niet kristalliseren. Yeah. En uh, dan word je dus naar een temperatuur van min 130 graden gebracht. En dan uh, word je als het ware op zo'n kop in zo'n tank gehangen. En er zitten zes tot tien mensen per tank. Waarom op je kop? Um, stel dat er ooit een stroomuitval of een noodgeval is... dan is de temperatuur beneden het langst mogelijk laag... En de hersenen zijn natuurlijk het belangrijkste eigenlijk. Ja. Ik begreep dat, uh, omdat het van belang is dat er tussen de dood en dat invriezen zo kort mogelijke tijd is... dat er ook mensen zijn die alvast in een pension daar in de buurt gaan zitten... als ze denken, nou het einde nadert. Ja, er is dus inderdaad een uh, man, uh, George Feukler, Die is inderdaad een soort van pension begonnen. Hij heeft een huis gekocht op vijf uh, kilometer afstand van het instituut. En daar heeft hij dus uh, kamers in gebouwd... Waar oude mensen dus inderdaad op hun dood kunnen wachten... en verzekerd zijn van oké, okay, we kunnen binnen vijf minuten bij het instituut zijn. Dus en die maar. zitten daar bij elkaar en hebben het over nou... Die, die zitten daar inderdaad min of meer te wachten op een dood, yeah. ja, ja. ja. Het is hoe verser het lichaam, hoe beter. Ja, precies, en, ja. Want ik heb foto's van jou gezien en er is ook een foto bij... waarin een soort pomp op een pop staat. Ja, en klopt, ja. Dat, dat, dat wordt dat lichaam... Vla vlak voordat het wordt ingevoerd nog even wordt het tot nog leven kunstmatig hebben. even in leven gehouden. Inderdaad, dat is het nee, Maar is het toch al dood? Kijk. Kan je toch niet ja, weer dat is in speciale gevallen inderdaad. Ja. Maar die, die pomp wordt niet heel veel gebruikt, als ik het goed begrepen heb. Maar wat doen ze dan? Toch nog even iemand proberen te reanimeren of zo? Ja, dat is wel het idee van zo'n pompje. Dat is wat, wat mij uitgelegd is. Maar die, die pomp dat, uh, dat vond ik een beetje een vreemd geval apart. Die staat maar. wel op je foto. Die staat wel op mijn foto inderdaad. Ja. Ja. Die zat in de Volkskrant Selectie, waar ik het ja. eigenlijk niet mee eens was. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar goed, uh, wij hebben aan de telefoon Harry uh, uh, Stuurman, mm -hmm. dat is een Nederlander die op die wachtlijst staat om na zijn overlijden te worden ingevroren. Maar hij moet dan dus nog worden vervoerd naar de steeds. Goedemorgen meneer Stuurman. Ja, goedemorgen. Ja, u staat ook op de lijst hè? Ja, dat klopt. Ik, en, ben, en... ik heb een contract met uh, Elcor in, uh, in Amerika. Ja. ja. En hoe gaat dat dan? Want uh, Als u overlijdt, dan moet u dus eerst helemaal naar Amerika. Ja, inderdaad. Dus dat is, uh, ja, dat zou natuurlijk uh, dan beter zijn uh, als ik bijvoorbeeld uh, mijn overlijden zou kunnen zien aankomen. Als ik bijvoorbeeld kanker heb, dan kan ik zorgen dat ik voor mijn overlijden daar in de buurt ben, zodat men zo snel mogelijk kan handelen ja. en de procedures uitvoeren en mijn lichaam koelen. En dan zorg je er dus voor dat je ingevroren wordt met zo min mogelijk aftakeling van je hersencellen, zodat de kans het grootste is dat men veel in de toekomst je weer tot leven kan weken. Maar als ik plotseling in Nederland overlijd door verkeersongeluk of hartaanval... dan zou het uh, minder goed zijn. Maar wij zijn wel bezig dat uh, te regelen met de Dutch Cryonics Vereniging... dat we een contract hebben met een begrafenisondernemer in uh, Nederland... die al een deel van de procedure kan doen... die in ieder geval kan zorgen dat het lichaam zo snel mogelijk gekoeld wordt... en dan zo snel mogelijk vervoerd wordt naar de Verenigde Staten, maar op zich is dat minder ideaal... omdat er dan meer tijd overheen gaat voordat je echt uh, ingevroren kan worden. Ho hoe oud bent u nu, minister? 46. I is dat niet wat jong eigenlijk om dan bezig te zijn met nou ja, het leven na de dood eigenlijk? Uh, ja, nou, er zijn twee dingen. Ten, ten eerste, kijk, iedereen kan toch op elk moment overlijden. Hè? Dus uh, ik kan plotseling morgen een ongeluk krijgen of, of ik kan... Uh, ook als ik kanker krijg, dan is het toch handig dat ik dat vast geregeld heb. En uh, verder is het uh, voornamelijk financieel veel verstandig, omdat ja, elk, elke wist dan het duurste. Dat kost, uh, ja, als je je hele lichaam laat invriezen, zoals dus ik, kost ongeveer 150.000 dollar, inclusief het fonds wat dan jou hè, eventueel honderden jaren lang uh, de kosten moet betalen, van jou ingevroren houden. Um, maar dat is natuurlijk uh, moeilijk op te brengen in één keer 150.000 dollar. Dus het is handig om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Want als je op jonge leeftijd begint, ik ja. heb dat gedaan 7, 8 jaar geleden toen ik 39 was... dan kun je een levensverzekering nemen uh, die nog te betalen is. Ja. Zeg maar ik betaal ongeveer 100 euro per maand. En dat is dan voldoende voor die verzekering die dat bedrag kan uitbetalen bij uh, nou, mijn overlijden. Meneer Stuurman, wat ziet u voor zich als u weer zult ontwaken uit de dood? Want er ja, is helemaal niemand meer die je kent. Nou, er zijn ook een paar vrienden van me die een krinisme contract hebben, dus... Want uh, je kan meteen doorgaan met Britje? Ja, <laughs> bij wijze van spreken. Dus als het helemaal goed loopt, dan zou dat natuurlijk uh, leuk zijn dat die ook uh, wakker zijn. Maar stel dat het niet lukt, hè. Ja. Stel dat ik dan weer wakker word en niemand meer ken, geen familie, geen ja. vrienden... Ja, dan nog is dat een reden om te zeggen, ik wil het leven niet meer. Als iemand nu zijn hele uh, familie en vriendenkring verliest in een tragisch ongeluk... Dan, dan zegt hij ook niet, ik pleeg maar zelfmoord. Dan gaan de meeste mensen toch de kracht nemen om maar door te gaan. Maar waarom denkt u eigenlijk, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die geloven hier niet in. Wat heeft u gesterkt in het geloven dat het op termijn kan? Uh, ik geloof dat ook niet per se. Het is niet een, een blind geloof. Het is meer zo een, dat het een speculatie is. Dus ik denk dat er een kans is dat het lukt. Maar het is gewoon speculeren op mogelijk toekomstige technologie die nu nog niet bestaat. Nog niet bewezen is dat het kan. Dus ik besef al dat het lang niet zeker is. En ik reken daar ook niet op dat het kan. Maar ik zie het alleen als een, als een gok. Van, nou ja, als, je, als je doodgaat, dan is het zonde om jezelf te cremeren of begraven. Want dan ben je voor, voor altijd dood. En als je het op deze manier doet, heb je tenminste nog een kans... Dat je ah. weer tot leven kunt komen in de toekomst. Maar u, u ziet dan dus toch nog iets leuks voor u als dat over 150 jaar zou gebeuren? Uh, ja, uh, sterker nog, dat lijkt me alleen nog maar een extra bonus. Dat, uh, dat als je dan weer wakker wordt, dat, dat je dan in de toekomst terechtkomt. Dus dat lijkt me nog eens extra inter interessant ook. Om die kans te krijgen om de toekomst te kunnen meemaken ja. en, en te zien hoe dat is. Dank u, dank u wel, uh, meneer Stuurman. Uh, ik ga, we gaan even terug naar Daan Paans. Uh, uh, uh, heb je zelf als gedacht van ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik bedoel, je, je, ja, je kan het niet weten. Nee, dat, uh, dat heb ik zelf helemaal niet. Ik, uh, naarmate ik er dieper indook, vond ik wel... De, begin, begon ik steeds meer te begrijpen uh, wat de bewegredenen zijn van de mensen. Mm -hmm. Ik bedoel... Uh, veel Krionisten geloven ook niet dat ze als, als ze zich als 80-jarige laten invriezen, dat ze ook als 80jarige terugkomen. Maar ze dan? geloven dat ze gewoon als 30-jarige als een soort met de eeuwige jeugd Echt terugkomen. Haar? Het is natuurlijk zo dat het, uh, het, uh, het principe van Cryonics is uitgevonden of bedacht door een science fiction schrijver, Robert Edinger. En die heeft dat ook zeg maar uh, in werkelijkheid gebracht. Dus de, de mensen die daar zeg maar, mee bezig zijn, die. Uh, hebben dus ook het idee dat ze een soort eeuwige jeugd mee kunnen bereiken. Niet allemaal maar, natuurlijk, maar, waar, maar er zijn mensen, vooral dus Amerikanen, als die daar denken. Waarom terugkomen? Ja, daar is dus geen enkel bewijs voor. Het is allemaal heel speculatief natuurlijk. Het is gewoon een gok die je neemt. Hm. En ik zelf geloof er niet in, maar dat is, ik ben natuurlijk de echte observator ervan. Hm. Ik bedoel... Uh, een uh, fotograaf die in Afrika uh, hongerige mensen fotografeert... die wil zelf ook geen honger hebben. Het is niet, mm. de, nee, bij wijze van spreken, daar is, is, zit geen link in. Nee, en ik nee. vroeg me ook nog af, de nabestaanden die wel, die kunnen ook wel daarnaartoe... want het is natuurlijk toch de plek waar je overledene zich bevindt... Ja. of tenminste dat lichaam. Ja, klopt, dat, uh, dat is zeker mogelijk. 100 dollar per uur. <laughs> nee, ja, <laughs> <hijen> dat, dat, dat uh, niet, nee. nee. Nee, er staan uh, zelfs soort, soort bakken... want je krijgt als patiënt ook een nummer toebedeeld... En uh, de, die bakken die, die dienen dus voor uh, bloemen om, uh, om te rouwen. Zeg maar. Dus er is daadwerkelijke mogelijkheid uh, voor nabestaan om daar te komen. Ja. En dat, ja, komt, dat gebeurt je... ook? Dat gebeurt ook, ja. Ja, zeker, ja. Je komt er echt met je bloemen aan die leg je in een plastic bak. En... Ja, ik heb ook echt een beeld gemaakt van dat er inderdaad vakjes zijn... waar in bepaalde vakjes nog je uh, je bloemen staan. En je kijkt dus naar zo'n grote witte trommel... en daar hangen acht of negen of tien mensen op hun hoofd in een, een ijs... Ijzer... Nee, het, is, het heeft toch iets... Het grappige is namelijk, Sturman, die u net hoorde... die klinkt voorkomen bij de les. Hoor. Dat is ja, uh... maar het zijn denk ik heel intelligente mensen... die daar ook mee bezig zijn. Het is natuurlijk wel een bepaald revolutionair idee. Ik geloof er zelf niet in, maar ik vind het wel een interessante beweging. En, en wie gaat nou die cilinders open? Wie neemt de beslissing om op welk moment die cilinders worden opengemaakt? Die worden natuurlijk opengemaakt op het moment dat de techniek zo ver is. Maar ja, dat maar moment techniek... is onbepaald... Uh, je kan je definiëren wat, als van alles. He. Je kan ik, zeggen als, er ja, een, precies, als er een middel is ja. tegen mm -hmm. kanker, kan je mm -hmm. zeggen: nou, dan, uh, dan maken we die cilinders over, maar er zijn acht van de negen zijn er niet mee gebouwd. Nee, precies. Um, wat ik heel veel gehoord heb tijdens interviews is uh, dat ze verklaren dat techniek uh, exponentieel groeit, sowieso. En uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Ray Kurzweil. Dat is een uh, Amerikaanse futurist die claimt dat in 2045 dat het moment komt wat hij de singularity noemt. En Dat is het moment dat de machine uh, de, de mens inhaalt qua ja. intelligentie. En dat koppelt hij dus ook weer aan een bepaalde onsterfelijkheid. Maar dan zou het maar eerst op... uitgeprobeerd moeten worden op iemand die vers is overleden. Die wordt dan na zijn dood weer teruggebracht tot leven. En dan denken ze van ja, nu kunnen we ook die, die mensen die, ja, die in die cilinders zitten gaan ophalen. Ja, maar je kan bijvoorbeeld dus ook praten over wat veel mensen geloven... dat er een surrogaatlichaam wordt gemaakt waar dan weer je brein in wordt gezet. Dat is nu alweer een stap verder wat een mogelijkheid zou zijn. Daar ja, ja, zijn ze er al mee bezig. Met dat soort dingen? Daar zijn ze mee bezig, ja zeker. Ja. Je fotoreportage over dat invriezen uh, is te zien in galerie Liefhertje. En de Grote Witte Reus. In Den Haag. Voor ja. mensen die denken, hey, we zijn geïnteresseerd geraakt. En via een link op onze website kunnen ze ook het een en ander bekijken. Gisteren, wat was de opening? Nou ja schokken waren mensen geschokt? Uh, ik heb wel interessante gesprekken gehad. Ah, en, uh, okay. sure. ik, uh, het is natuurlijk niet zo dat het alleen over Krionisme gaat nee. in het project, maar eerder over de menselijke zoektocht naar ja. onsterfelijkheid. Okay. En uh, daar koppel ik, koppel ik ook uh, bijvoorbeeld uh, occultere verhalen aan vast. Dus ik heb uh, heel wat tips en uh, interessante okay. insteek gekregen. Dankjewel. fotograaf Daan Paans. Voor je komst, zometeen, kamerbreed. Wie zit erin? Uh, de burgemeester van Rotterdam, Abu Tadeb En Jaap de Hoop Scheffer, voormalig minister van Buitenlandse Zaken... secretaris-generaal van de NAVO natuurlijk. En nu Hoogleraar. Wij zijn er volgende week weer. Dag. De Italiaanse maffia is ook actief in Nederland. Dat berichten we al eerder, maar de politie constateert het nu zelf ook. In alle zware criminaliteit, als drugshandel, smokkel, wapenhandel, witwassen, oplichting. Ik ben enorm van het rapport geschrokken. Maar extra maatregelen vindt het kabinet niet nodig. Moet er een gespecialiseerde eenheid komen? Nee, dat hoeft niet. Hoe verstandig is dat? Het betekent dat je geen goed zicht kunt krijgen op die organisatie... en dat je het niet goed aan kunt pakken. Argos, straks, van...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 Dit is Radio 1.